Zijn je zelf in de bus gestopt? Dat zou je zeggen. Uh, nu dat laatste, laatste zijn, niet een kans maken, maar toch om het beeld beelden het werk zo aardig lijkt. De juiste opleiding betrijfelijk, maar ik ben natuurlijk bereid om nog een speciale cursus te volgen als het nou nog moet zijn. Nederlands, kandidaat 1974, met als hoofdstad Middel-Nederlandse letterkunde en als bijvakken Oud-Frans Bibliotheekwetenschap. Lien Kiepen. Met Koning. Dag Maarten. Met Jan. Nelisse. Hoe gaat het met u? Dag Jan. Je bent vroeg. Jij ook. Maar jij bent een Belg. <laughs> Je zult uw beeld van ons toch eens moeten bijstellen, Maarten. <lacht> We zullen nog altijd een gesprek hebben, weet je nog, over onze atlas? Ja. Uh, ik bel u omdat ik nu uh, iemand heb getroffen die wel een aflevering wil maken over de rommelpot. Over een rommelpot? Je hebt daar toch ook een uh, vragenlijst over? Maar wel een verdomd oude. Uh, de rommelpot is ook oud. Eh... <lacht> <lacht> uh...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 Dinsdag 28 juni? Het is goed. Uh, kom dan maar naar mijn bureau. Ge weet dat wel te vinden? In de Jan van Rijswijklaan. Dan reken ik dat gij zo tegen 12 uh, bij mij bent. Huh? Dan gaan we samen eten. Schikt u dat? Uitstekend ja, zelfs. En dan nodig ik Bosgaard uit uh, voor later in de middag. Prima. Uh, ja, tot dinsdag 28 ja. dan. Dag Jan. Ja, dag Maarten. <middels>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 Er is nog een brief gekomen. Mevrouw um, kiepen. Nederlands. van examen het 1974. Met zijn in het hoofd van Middellands. het Middellandse... Deelkunde. Het Frans. Dag Maarten. Dag Bart. Wetenschap. Dat is een hele goeie. Die is nog nagekomen. Ik hmm, natuurlijk bereid om een speciale cursus te volgen als dat nodig mocht zijn. Het is een vriendin van Joop. Dat interesseert me niet. Um, zullen we er nog...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 ze zouden bij haar niet in goede aarde vallen.